1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Belgische koning Albert gaat vanaf morgen praten met de zes onderhandelaars... die betrokken waren bij de jongste poging om een regering te vormen. Gisteravond had formateur Rupo zijn ontslag aangeboden. Hij was er niet in geslaagd om de zes partijen op één lijn te krijgen over de begroting. Eerder was er al wel een akkoord over de heikele kwestie van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde.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 De supercommissie bestond uit zes democraten en zes republikeinen en had als opdracht om 1200 miljard dollar aan bezuinigingen te vinden. In een gezamenlijke verklaring laten de democratische en de republikeinse co-voorzitters weten dat het na maanden hard werken niet mogelijk is gebleken om tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is. President Obama geeft de republikeinen de schuld en zegt dat hij een veto zal uitspreken als ze proberen om afgesproken bezuinigingen te veranderen. Op Wall Street zijn de beurzen met verliezen gesloten. De Dow Jones-index eindigde ruim 2 lager. Vanmiddag doken de Europese beurzen ook al in het rood. Beleggers lijken onrustig over de Europese schuldencrisis... en over het mislukte overleg over het verlagen van de Amerikaanse staatsschuld. Alle geplande wegwerkzaamheden zijn de komende nacht afgelast vanwege de mist. Het is te gevaarlijk voor de wegwerkers... omdat ze niet goed te zien zijn door automobilisten. De luchthaven in Rotterdam schrapte vanavond alle vluchten. Het is onzeker of er morgen wordt gevlogen. Op Schiphol geldt een aangepaste dienstregeling. Het weer, de mist breidt zich vannacht uit over het hele land. Temperaturen rond of net onder het vriespunt. Ook morgen overdag hardnekkige mist en een graad of 3. In het Zuidoosten breekt de zon door. Daar wordt het 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. We hebben een driekwartier gehad met schrijver Peter Santing over zijn debuutroman Een Uur en 18 minuten. Dat is namelijk de afstand die hij moet afleggen van Utrecht, waar hij studeert naar het geboortedorp, terug in West-Friesland. Zo lang duurt de treinreis erover. Boek over vriendschap en of die stand houdt of niet standhoudt. En um, hoe dat voelt als een van die vrienden uit het leven stapt. Nou, Laten we, en Peter zit hier nog steeds naast mij... laten we doorpraten over vriendschap. Dat is een heel mooi onderwerp. Kent u zo'n echte, goede jeugdvriendschap? Misschien wel met meerdere die stand gehouden heeft... of niet stand gehouden heeft, hoe dat gegaan is. zijn er mooie verhalen over te vertellen. Bel dan met Casaluna 0800 1121. En u kunt ook leuk in gesprek raken met Peter Zanting. Dat mag allemaal. We gaan ook zeker nog muziek draaien. Oh, je hebt nog veel meer bij je toch, Peter? Ja. Ja, ik heb nog wel wat muziek bij me. Ja, want je hebt, een, je hebt een website waarin je honderd dierbare albums beschrijft. Dat vind ik ongelooflijk veel. Honderd die allemaal dierbaar zijn. Ja, en ik heb ze ook allemaal beschreven. Niet waarom ik de muziek goed vind, maar waarom ze dan dierbaar zijn voor mij. Dus dat ja. is meestal gewoon een herinnering uit mijn jeugd. Of soms misschien ook maar van drie maanden geleden. kan ook Maar er hoort altijd iets bij waar je aan denkt. Waar je, want wanneer je het muziek kleeft aan je... Aan je, aan je leven zou je kunnen zeggen, toch? Zo, zoiets is het. Alleen... Ja, maar doet het, dat, dat doet het bij ons allemaal wel, denk ik. Ja, bij ja, uh, de ene beginnen bij de, de, de, de, de ander. Uh, alleen wel een, een, een bovenmiddelde behoefte om, um, om anderen te vertellen waarom iets goed is of wat het voor me betekent. Want over de Boxer, dat vind je dan misschien wel het, het, het, het, het, het allermooiste album van The National. Dat schrijf je letterlijk. Uh, bokser van de National stroomt door mijn aderen, kijkt over mijn schouder en wacht op de hoek van elke straat. Hij is er altijd zoals muziek er altijd hoort te zijn. Ja. Kijk, je hebt wel een pen, maar goed, daarvoor zit je hier ook. Vanwege hier, hier in de buurt. Dus je kunt bellen met 0800 1121 over vriendschap, maar misschien ook wel over. Veel drinken in de provincie of over het leven in West-Friesland. Of over, uh, als u de, bijvoorbeeld de website kent, zanti.nl. Dan kunt u zelf kijken wat hij er allemaal over geschreven heeft. Over prachtige albums en wat dat uh, betekent in je leven. Irene Spekman, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Uh, heel leuk verhaal. Ja. Maar ik begin dus nu gelijk met muziek. Oh, want... Want uh, ik heb op de radio een keer een bespreking gehoord over Franse chansons. Ja. Ik heb dat boek gekocht en daar zou een cd bij zitten. Dus die Franse liedjes had ik niet bij de boekhandel. Nee. Afgelopen vrijdag ben ik naar de muziekwinkel gestapt en heb die dubbel cd gekocht. Heel goed. Ja. Dus eigenlijk wou ik over vriendschap beginnen. Nou, doe dan toch maar over vriendschap, dat is me beter. Ja, ja, ja. Maar vriendschap is zo ontzettend belangrijk. Niet alleen in mijn leven, maar ik wil het even hebben over vriendschap van mijn man... Ja. die al overleden is. Maar jongens van de padvinderij en <lacht> oud-collega's, sommigen, hè? niet allemaal... Maar waar je dan heel goed contact mee hebt. Na twee jaar gaan ze gewoon weer door met het verhaal. Ja. En dat vond ik zo fantastisch. En dat vind ik nog fantastisch. Maar dat geldt voor je man, maar niet voor jezelf. Nou, ik was een ander figuur en ben uh, verhuisd. En hij is continu blijven wonen waar hij woonde. En blijkbaar heb ik daar vroeger niet zo'n behoefte aan gehad. Maar op een gegeven moment kwam ik er wel achter... Iedereen, waarom heb jij geen vriendinnen? En die had ik dus niet. En toen kreeg ik een dochter. En toen dacht ik: van jij zal wel vriendinnen hebben. Maar so. ik was een, een jongen als meisje, zijnde. Ja. Nou, ik denk ook dat uh, um, de vriendschap tussen mannen en de vriendschap. Uh, de mannen onderling en, en vrouwen onderling. is natuurlijk ook. anders. Ja, heel anders. Ja. Mannen hebben meer de neiging, volgens mij, om dat in groepen te doen. Ja. Uh, Terwijl uh, vrouwen vaak een goede vriendin hebben. Ja. Bij wie ze dan ook wel voor diepere zaken terecht kunnen. En mannen dat gewoon weer wegslaan met een, een pet op de schouder. Ja, maar en, daar speelden bij uh, mij ook nog wat anders mee. Uh, van, uh, van, ik was een flap uit, laat ik het zo zeggen. En heb later pas ontdekt dat je hele hechte vriendschap met een lantaarnetje moet zoeken. Ja, Hoe bedoelt, bedoelt u dat? Nou, wie uh, heb ik nu aan het telefoon? Peter, dat is Peter oh, Zanding, de schrijver. Ja, ja nee, nee, die, die... Oh, Oké. Okay. Uh, ja, ik praat gewoon even mee. Ja, dat is heel prima. Dat vind ik wel gezellig. Ja, dat, dat vind ik ook prima. <laughs> maar ik heb dus zelf ervaren... dat... Uh, dat ik beter in een mannenmaatschappij functioneerde dan in een vrouwenmaatschappij. Oh, nou zo bedoelt u dat, ja. En de vrienden van uw, uh, van, van uw man vroeger, kon, uh, uh, kon u daarin dan uh, in, in opgaan in zo'n groep? Ja, helemaal. Ja. Dat ging fantastisch. Dat waren ook uw vrienden wel? Jawel, jawel. Want ja. afgelopen januari, nou ga ik heel iets persoonlijks vertellen, Afgejan, afgelopen januari werd ik 70. Mijn man is al lang overleden, maar die vriend van de patserij leeft nog. Mm. En die belde ik op. Ik zeg, Wiet, ik verwacht jou op mijn verjaardag. <laughs> en ik, dat, zo kon ik dat zeggen. Ja. En zijn vrouw had ik eerst aan de telefoon gehad en die deed een beetje afwachtend. Ja. Maar Irene werd 70 en die vriend die was er. Ja. Goed zo. Goed zo, ja. Want toen, overigens, dat, vind, dat interesseert me dan ook wel... toen uw man overleed, is ja. die, en bent u dan nog wel die vrienden... nu, bij die, uw verjaardag, als u die ene vriend uit van de padvinderij uitnodigt... dan komt hij. Maar is dat contact dan blijven bestaan, vanzelfsprekend? Of is dat dan toch ja, verlopen? Ja, voor mij ook. Maar het, het, dan ga ik weer iets anders zeggen. Um, dat klinkt erg hard. Mijn man is overleden en had een hele hoop collega's. En hij zat dus... Um, in, een, in heel veel verenigingen net als ik. En op een gegeven moment kom ik op een concert... en toen wordt er aan mij gevraagd... Irene, hoe is het met jou? En toen ben ik vreselijk boos geworden... en ik ben blij dat ik dat toen gezegd heb... want afgelopen donderdag ben ik weer naar een concert geweest van die club. Maar ik heb toen gezegd... als jullie bij mij op visite waren geweest... had je geweten hoe ik in ja. elkaar zat. Ja, ja. Want, de, en dan, dan vraag ik ook naar de hand van, waarom komen jullie niet? En dan wordt er gezegd, wij weten niet hoe we met weduwvrouwen om moeten gaan. Oh ja, zo. Ja. ja. Nou ja, dat is wel... Maar... Ja. Hoe moet uh, ik, je dat dan doen? Nou, nou, nou ja, als je het niet wil, doe je het niet. Hm. Maar er is toch niet een bijzondere manier van met uh, weduwvrouwen omgaan? Nou, dat heb ik geleerd. <laughs> ja. Ja. maar uh, het leven blijft nog altijd leuk en vandaar dat ik begon met muziek. Ja. En muziek speelt ook in mijn leven heel, heel veel. Heel goed, Irene, we gaan, er, uh, gaan door. Um, ik dank je dat je even ge hebt gebeld en ik, um, nou, veel plezier nog dan. Ja, met jullie het ook nog veel plezier. Ja, dankjewel je wel. Um, vriendschappen tussen mannen zijn echt anders dan tussen vrouwen? Peter? Ja, ik denk dat dat zo is. Ja. En um, zoals, um, ze zijn ook, het zijn grotere groepen vaak. Mannen. Heb ik, heb ik het zo uh, ja, ja. ervaren, de, de groepen vrienden die mannen zijn. En die, nou ja, dat is dan gewoon zo'n cirkel. En al, het elastiek zit dus elk van hun even strak gespannen. Wat betekent dat, dat, dat, dat je niet... Eén daarvan als een vertrouweling uh, ja. bij je neemt wanneer er iets is. Betekent dus ook dat het lastiger is om dingen die er zijn uit te spreken. Ja. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat iemand niemand uh, uh, over, de, over de rand valt. En ja. vriendinnen, ik denk dat die uh, eerder één iemand hebben waarbij ze dat kwijt kunnen. En dan hebben ze misschien weer een ander waarmee gewoon wel dat het gezellig is. En zo heeft dan misschien iedereen een soort eigen functie. Toen mannen zichzelf misschien een beetje wegcijferen voor wat dan het, uh, het collectief uh, zou moeten zijn. Meneer Engelsman, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Gaat, u doet ook mee. Ja, hier ben ik. Ja. Uh, ja, het, uh, het, het raakte me wel. Het hele verhaal. Ja. Ik ben de laatste jaren toch weer bezig geweest. om in ieder geval twee vrienden van mijn lagere school terug te vinden. Zo. En dat is niet echt gelukt. Uh, Eén uh, vind ik wel bijzonder om te vertellen, die. Uh, die vriendschap op de lagere school dus, die begon heel raar. Die jongen die wou niet eens naast me in de bank zitten. Huh. Ik, ik was niet erg populair in die klas. En het vreemde is, dat is mijn allerbeste vriend geworden. En op latere leeftijd dus, nu een aantal jaar geleden al, dacht ik daar met een soort sentiment, met een soort gevoel aan terug. Van waarom, waarom heb ik die nooit meer teruggezien? Waarom heb ik dat niet contact, contact niet proberen aan te houden toen ik naar het gymnasium ging. En zo. Wanneer is dat dan misgegaan? Of wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan? Nou, het ging, het ging niet mis. Op een gegeven moment ging ik, was de lagere school gewoon afgelopen... en ging ik naar het gymnasium. Ja. Ja. En, en, hij niet... en daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Ah. Nee, ik, ik denk dus, dat dat mis, ook... Mis, is, mis ja. is het dus eigenlijk niet gegaan. Het was... Afgelopen. Ja, precies. Dat, dat, dat, vind, dat probeer ik ook in het boek te beschrijven. Dat uh, een vriendschap gaat dan niet per se stuk omdat, uh, omdat het momentum afgelopen is. Maar uh, het gaat in alle vanzelfsprekendheid stuk. Gewoon puur omdat er iets anders... Hè, dus inderdaad een andere school wacht. Maar, maar en... moet je je daar dan tegen verzetten? Ja, ik, ik denk nu vroeg ik me dus af... die latere jaren, omdat ik echt dat gevoel weer had... van wat was dat, een goede vriend. En, uh, ja. Gewoon, ja, gewoon echt sentiment dus. Uh, uh, zo, ja, dat Iets van dat vriendschapsgevoel was blijven hangen... al die jaren. Waarom heb ik geen contact gehouden... vroeg ik me uh, op dat moment af. en Toen ben ik op internet gaan zoeken en zo. Op school ben ik, heb ik niks gevonden. Heb ik trouwens wel iemand anders gevonden... uit die tijd. Ja. Waar, waar ik uh, ook... Uh, hele vriendschappelijke gevoelens voor had. Ja. En nood de door zijn zoon. Zijn zoon. Die zei ja, mijn vader die, uh, die zit ook op schoolbank. En uh, hij woont daar en daar. Niet precies natuurlijk. en uh, Ga maar eens in contact. En die reageerde niet. Dat vond ik jammer. Oh, ja. en, maar, en u zei eerder dat dan die goede vriend. Uh, dat die. Uh, u probeerde niemand. die op te zoeken, maar dat dat niet gelukt is omdat u hem niet kon vinden. Niet omdat u hem wel vond en dat, dat, dat toen andere. bleek dat, dat, die dat, die het, dat, het, dat ja, er geen vriendschap meer Nee, ik bedoel dat... Ja, die reageerde gewoon niet op schoolbank. Ja. Ze zoon merkwaardig genoeg reageerde wel. En ja. Hij <coughs> niet. Nee. Ja, dat kan, dat kan gebeuren. Ja. Dat kan van allerlei redenen Precies. zijn. Precies, ja. Wat. En, en uh, die ander... Um... Kees Bierman. Is dat Kees Bierman? Die zou u Bier. eigenlijk nog willen... Dat is, die... dat is de echte grote vriend van, van mijn lagere school. Die zou je willen terugvinden nog steeds. Die zou ik graag terug willen zien. Stel ik dat hij luistert. Nog... Oh, ja... Daarom bel ik eigenlijk ook een beetje. Wie weet hoe dat nou gebeurt, ja, ja. zo midden in de nacht. Ik heb nooit geprobeerd dat soort uh, uitzendingen als uh, opsporing verzocht of zo. Dat nee, dat, ik ook, maar, dat gaat ook wel erg ver. Maar waar, kwam, waar, uh, waar stond de lagere school? In Den Haag. Het was de leerschool van het Haagsgenootschap. In de Van Beveninkstraat. Ja, nou dat, dat als Kees Bierman uh, luistert, toevallig. Ja, als hij nog leeft, wel. dat weet je natuurlijk ook niet. Als je, nou, precies, ja, dat heb je dan ook nog. Dan, uh... Ja, maar het is wel erg lang geleden. Ik, ik word toch voor uh, een week word ik 65. En, uh, ja. Maar is het nou nostalgie? Wat probeer je? Wat zou je dan terug willen vinden? Is dat een soort nou, nee. een sentiment? Of, of denk je echt dat die vriendschap... dat gat van zoveel jaren overleefd zou kunnen hebben? Ja, of anders gezegd, zou u, als u hem terug ja, zou ik vinden... ik heb de illusie. Ik heb de illusie dat het weer op dezelfde manier zou kunnen doorgaan. Ja. Nou, ik wou zeggen, het, het, het kan ik, twee ik, ik, kanten op. Of u, of u uh, uh, heeft het dan met z'n tweeën vooral over wat er vroeger was... en dan zou het nostalgie zijn. Of u heeft het over ja. wat u beiden nu bent en hoe dat nog bij elkaar past. En dan zou het, dan precies, zou het, zou het eerder echt ook nog steeds volhardende vriendschap zijn. Nee, dat weet je niet. Spannend. ben je allebei wel zo totaal veranderd dat het... Uh, precies, nou precies. Gaat. Ja, nee, en dan, nee, dan kun nee, je nog wel zeggen, wist je nog van vroeger, maar dan het... van vriendschap van vroeger, een soort... Ja, een soort heimwee, dat is het meer. Ja, een nostalgie van naar de ja. tijd van toen. Ja. Dat is het minder. Het is echt dat je het gevoel hebt... dat je dat gevoel van vriendschap wat je toen had... dat je dat nog een beetje hebt. Ja, maar... of, of misschien wel veel. Meneer Engelsman, misschien... Misschien, misschien, je weet het nooit. Misschien belt hij wel. Nou, dan, uh, dan, hoort, ho dan, ho dan, ja. dan hoort u het natuurlijk. <laughs> Oké, okay, bedankt. Ja, dan, ja. Nou, nou. Denk je dat het verstandig is... Peter, Om vanuit dat soort nostalgische overwegingen terug te gaan. Ja, je bent ook geen expert, maar je bent pas 28. Nee, precies, ik ben. Een... Nou ja, inderdaad. Dus moet ik opzeggen. Ja. Um... Maar je hebt je wel in die, verdiept in die vriendschapsgevoelens die spelen. En, en ook al. Ook al ik weet wel... niet wat voor soort vriendschap zij natuurlijk hadden. Maar nee. laat ik het uh, voor uh, de vrienden die ik heb en voor de vrienden die ik beschreven heb uh, bekijken, dan, dan denk ik dat. Ehm. Uh, Kijk, wat, wat is, dat is toch raar aan vriendschap. Als je, als je dat hebt, he, je deelt iets. En volgens mij word je vrienden omdat je samen dingen doet. Niet omdat je praat, maar je doet dingen samen. Mm -hmm. Voetballen samen, mm -hmm. op reis gaan samen, van alles, Studeren samen, ja. dronken worden samen. Maar niet omdat je... Ja, en, en tussendoor praat je. Maar vervolgens ontwikkel je je. Ja. Je groeit, je groeit alle kanten op. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat... Dat dat per se bij elkaar hoeft te blijven. Dus hoe, hoe moet je omgaan met vriendschap? Moet je je, hoe, hoe kun je vriendschap koesteren? Kun je, kun je eraan werken? Of is het gewoon, zijn het gewoon organische processen die toch vanzelf gaan? En daar heb je helemaal niks Lastig. over te zeggen. Nou, misschien, is het, misschien heeft het er ook mee te maken dat uh, vriendschap... Uh, vaak ook weer... Uh, Um, wordt, uh, uh, uh, ja, hoe zeg je dat vervangen door bijvoorbeeld liefde, hè, wanneer mm. Voor, voor, mm. voor een vrouw uh, um, uh, of uh, verhuizen voor het werk inderdaad of naar een andere school. Dus dat er altijd Dingen zijn waarvan het in het leven vanzelfsprekend is. dat ze de vriendschap een beetje opzij schuiven. En dat voor niemand vriendschap hetgene is waarvoor je zou verhuizen. of, uh, of, of een lager loon zou accepteren. of naar het buitenland gaan of een, of een vrouw opzij zetten. Er wordt altijd volgens mij gezien dat. vriendschap is altijd op de aanvulling op wat, je, op, ja. op, op wat echt ook voor de rest uh, heel dichtbij je staat. familie en, en, en, en, en liefde. En dat misschien da daardoor. Die, dingen, die paar dingen in het leven. dat zijn er niet veel, maar die paar dingen in het leven die groter zijn. Dan vooraan krijgen en dan de vriendschap daardoor uh, een andere weg gaat sturen ja. of misschien een doodlopende straat insturen. Hm. Harry, goedenacht. Ja, hallo. Goedenavond oh. met haar spreken. Ja. Hallo. Uh, ik heb het eerste uur heb ik, uh, gemist van de uitzending, maar ik, ik viel me net in uh, na één. Ja. Want ik had uh, daarvoor net anderhalf uur uh, een vriendin aan de telefoon. Oh. Een goede vriendin. Anderhalf uur, zei Zo. ik er tegen haar. Dat is best wel een mij recordje. Ja. Uh, ja, wij kennen elkaar, uh, weet ik veel, een jaar of tien of zo ongeveer, nu. Uh, met tussenpozen, elkaar ook al eens niet gezien. En uh, door omstandigheden, een ruzie van uh, een vriend die ertussen kwam, tussen ons, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, wij hebben een hele sterke band samen. We hebben allebei helaas een chronische ziekte. En uh, we voelen elkaar heel goed aan. En, uh, ik hoef een half woord te zeggen en ze snappen. Hmm. Yeah. En, dus het telefoongesprek had ook drie uur kunnen duren. Wat? U zegt een half woord. Dus dat, dat, uh, hè? Uh, en dan alsnog anderhalf uur aan de telefoon. Dat is, uh... Ja, er moest een heleboel bijgepraat worden. Ja. En dan kunnen we elkaar ja. weer meer zien. Maar ik heb ook uh, andere vriendinnen, die ken ik al dertig jaar. Kijk, dus, is, is het gemakkelijker om vriendschap te hebben met vrouwen voor jou? Uh, ja. Voor mij is het veel makkelijker dan met mannen. Hoe komt dat? Uh, nou, uh, ik denk door mijn achtergrond, door mijn familiegeschiedenis. Ik uh, ben uh, opgegroeid in een gezin van acht kinderen met uh, vijf zusters. Huh. Mm -hmm. En uh, ik was de ene jongste en ik ben alleen tussen meiden opgegroeid. Mijn broers ja. gingen al de deur uit toen, uh, toen ik opgroeide, zeg maar. En ja. hoe was dat dan tussen die vijf uh, zussen? <laughs> Te gek. Ja. Ik had een heleboel moedertjes, had ik zeggen maar. ja. En ik hoefde nooit wat te doen. Ik werd ontzettend verwend. Ik heb er ja. later ook last van. Ja, natuurlijk. Ik tuurlijk. kreeg in mijn leven ja. al die moedertjes om heen ja. Maar wel een schatte. Ik zie het veel te weinig, vind ik. En uh, ja, uh, het was een hele drukke en gezellige uh, reuring in huis altijd in, uh, in de IJmond die Velsen. En uh, ik woon hier bijna middels uh, 40 jaar al bijna in Amsterdam. Ja, ik ja. kan, kan het horen. Ja, hey, en, en, uh, ja. ja ik, uh, ik mis dat wel eens zo. Alleen want uh, dan, dus ik ben uh, eind 50 nu. En ja, ik zorg alleen met Sanlant bij me. Die uh, komt al vijf jaar bij me nu. Die is huh. 22 al. En dan heb ik ook, uh, ja, ja. ook een soort maatje van me, zeg maar. Zo, en een rondje om me heen. Maar vriendschap vooral met vrouwen. Ja, ja vriendschap vooral met vrouwen. Omdat en? ik, ja, ik, ik voel nu een klik of zo. Ik bedoel, met mannen is het altijd zo voor... Ja, als je over dingen door wilt praten, dan uh, klappen ze dicht of... Ik weet niet mm -hmm. wat ik bedoel ah, ja. Ik ben niet zo'n... Uh, ja, zo uh... ja, ik vind voetbal heel leuk. Wel, te ja. ja, daar kunt u dan weer niet over hebben met de vrouwen misschien. Uh, minder, of ze doen die best wel of... Ja, nou ja, dat is al heel aardig. Dat is heel lief. Ja. Maar dat zijn eigenlijk het onderwerp. onderwerpen. En het gaat ook om, om, om steeds uh, een individuele vriendschap. Hè? Ik bedoel met een individuele vrouw. Niet met het, dat u, dat u uh, met, uh, met nog drie en dan met z'n vieren gezellig gaat bowlen of zo. Nee, nee, nee. Het nee wel, uh, precies. Dus dat, dat geeft dan misschien ook weer aan dat ja. wat dat betreft de een-op-een -een vriendschap... dat vrouwen daar gewoon veel beter in. Nou ja, beter. In ieder geval uh, dit soort diepere behoeftes beter ver vervullen. Ja, en nou, ik heb ook... Uit een mindere periode van mijn leven, in de 70 jaren, toen het niet zo goed met mij ging, toen ik in het begin twintig was... ...heb ik een vriendin leren kennen, uh, toen op een soort van dagcentrum, zeg maar. En uh, daar had ik een hele innige band mee uh, voor heel lang, tot uh, zeg maar een jaar of tien geleden. Dus, maar dat is op een hele lullige manier, is dat uitgeraakt, zeg maar, die vriendschap. Ja. En de, de, nou, dit is gewoon te gek voor woorden eigenlijk. Als je, uh, als je de reden hoort waarom dat nou uh, helemaal uh, oh. niet meer ging. Dat is zo subtiel dat je denkt van nou, echt hoe kan dat nou? Zo'n zo zo innige vriendschap. En, nou ja. uh, of of bleek die vriendschap, was die vriendschap dan toch niet echt zo innig en zo diepgaand? En het, ja, blijkt, dat dan, het, blijkt dat ja, dan? Toch, toch dat het uit elkaar groeide of zo. Zij ging maar door met blauwen. en daar ben ik mee gestopt al uh, hmm. toen ik uh, eind 40 was ofzo. En zij ging met door met blauw en zuip en hoe erop. Ja. Ja, dat kon ik uh, een punt achter. Dat blauwe, dat, dat zou me dood worden. Daar was ik bang voor of zo. Ja. Ja. En uh, zij ging er lang door. Je komt in een andere sfeer en zo. En uh, ja, het ging om echt hele stomzinnige dingen. Ja. Uh, maar zine... dan gaat het dus eigenlijk om dat uiteindelijk de vriendschap uh, weggaat... omdat mensen veranderen. Omdat ze ouder worden en daarmee veranderen. In dit geval dan u. U, u, u bent nee, dan degene ja, die daarin ja. veranderd is en zegt... nou, ik ben al boven de veertig, ik ga dit... Niet meer zou doen en een ander kiest daar wel voor en daardoor. Ja, ook. ook, maar, ook ja. Omdat, maar ook omdat zij op een gegeven moment heel erg materialistisch werd en zo. Ja, maar ja, dus nogal, dat, is, dat is dan een groot verschil. Ja, net dat, dat is een wezenlijk verschil. Ik ging naar Ik hield nog regelmatig mee met klusjes en zo, om dingen te vervoeren en noem maar op. En uh, nou, dan gaf ze me wel eens wat. Dat uh, wilde ik nog nooit, maar dat is voor de benzine of voor de diesel of wat dan ook. En uh, zij, uh, we, ze kwam al eens naar mij thuis en dan, dus helpen gewoon stofzuigen, dit en dat. Als man alleen ben ik er niet, niet zo'n held, soms niet, ik ja. eerlijk toe. En het is wel leuk als, als een vriendin je meehelpt. Toen op een goede dag uh, zegt ze van uh, ja, ik ben er wel aan stofzuigen, je huis moet schoonmaken en uh, dit en dat. En, uh, uh, uh, maar uh, ik wil er eigenlijk geld voor. zeg: wat zeg je? ja Dat, dat uh, was toen echt voor mij. Het is ook kwaad geworden erover. Uh... Oh, ja, dat snap ik. Dan breekt het. Goed zo. Nou, Arie, dank, okay. dankjewel. Ik wens um, okay. je veel goeds natuurlijk nog. Dankjewel. dankjewel. Fijne nacht. Ja. ja, ja. Dankjewel. Hoi. Mevrouw van den Broek, nacht. Hallo. U heeft een vraag aan Peter Zanting, mijn gast. Ja, ja ik uh, schudderde in de dikke mist uh, dwars door de nacht naar huis. En ik vond het een heel interessant gesprek. Er was één ding waarvan ik dacht, hé, hey, dat is apart. Hij uh, beschrijft natuurlijk uitstekend hoe die jongensvriendschappen uh, gaan in die clubjes. Ja. Mm -hmm. En op een gegeven moment zei je van, uh, ja dat was toch vrij oppervlakkig. Mm -hmm. Want je moest ook niet aankomen met idealen van bijvoorbeeld ik wil piloot worden. Want dan was het al gauw van stel je niet aan en drink je bier op. Mm -hmm. ja. En dat snap ik. Maar wat mij nou intrigeert is van hoe ben jij zelf dan uh, intellectueel daarbovenuit gegroeid. En heb je wel idealen nagedreven en ben je wel naar Utrecht gegaan. Goeie vraag. Toch, ja, daar ben ik, daar ben ik ja. heel benieuwd naar. Ja, ja, ja nee, het is ook een goede vraag. En ik wil ook absoluut hier niet uh, um, zeggen dat ik dan uh, alleen, alleen maar vrienden heb die mij daarom uh, afstoten. Of, of dat ze zelf dat soort dingen niet hebben. Ik denk uh, dat ik... Uh, uh, um, op veel natuurlijkere manier, omdat in mijn vriendschap, mijn jeugdvriendschap... er niet zoiets ergs gebeurd is, we allemaal de, de, de, de kans hebben gehad om volwassen te worden. En uiteindelijk, hoe help je op je 24, 25, 26ste... dan ben je ook wel weer over dat soort dingen heen gegroeid. En dan moet... ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb een verhaal in mijn boek beschreven van hoe het daar in algemene zin gaat... maar. Uh, uitzonderingen bevestigen natuurlijk ook de regel. En, mm. Er zijn genoeg mensen ja. uit, uh, uit west dan die wel dat ja. anders doen. En iedereen heeft ook zijn eigen nee, karakter. Nee, dat snap ik ja. ook. Maar ja. ik dacht van ja, ik heb geen idee of dat bij jou een speciale aanleiding is dat je dan wel naar een bepaalde school bent gegaan en toch naar Utrecht bent gegaan... en dat er dan niet tegen jou werd gezegd... Jos, stel je niet aan en drink je bier op. <laughs> nee, maar ik snap, dat je ik snap, toch ik... nog in de voetbalclub geaccepteerd bleef. Precies, precies ik, ik snap wat u bedoelt. Maar, uh, en tegen mij zullen dat soort dingen ook wel eens gezegd zijn. Wanneer ik zei, nou, ik ga toch wel... Uh, yeah, we, ik, ik weet niet waar ik over een half jaar eigenlijk sta met mijn leven... want het uh, gaat nu wel een spannende periode in. Nou, dan wordt ook gezegd, ja. yo, sta in je leven. Ga, ga, ga, stuur maar een brief naar de Magriet als je dat soort taal gaat bezig <laughs> Uh, maar het blijft natuurlijk ook bij grapjes. En, uh, en, ja. en uiteindelijk zijn het ook goede vrienden. Dus dat betekent dat ze je af en toe inderdaad wel, zoals u het ook net, uh, mijn woorden herhaalt, uh, lekker door de mangel halen. Maar, ja. uh, maar ook niet dat ze je daarop af afvallen of dat je niet meer welkom zou zijn bij de voetbalclub. Zo is het gelukkig uh, totaal niet. Leuk hoor. Ja. Gelukkig nou, hè? Ja, dank ja. ja. Oké, okay, nou ja. goeienacht. Gelukkig ja. hebben we die vraag kunnen beantwoorden mevrouw van Droek. Dank u wel. Absoluut, doei. Dag. Heb jij idealen? Ja, wat zijn het? Precies. Dat is, ja. nou, bijvoorbeeld een beeld van hoe de wereld ingericht moeten worden. Ik vind het wat dat betreft een interessante tijd. Hè? Ja. Als het gaat over jongeren, jongeren die naar een Grieks eiland gaan... en daar lekker uh, vol laten lopen en dan weer terug gaan... En, mm -hmm. en zo door het leven gaan, alsof het mm -hmm. nooit zal veranderen. Zit er zitten ook jongeren die, die, die gaan tentjes opslaan op het Beursplein... of ja. uh, ja. waar dan ook in de wereld. Waar zit jij ergens? Ik, uh, als er iets is wat ik uh, de laatste tijd bij mezelf wel eens bedenk... dan is het... Um, we zijn allemaal maar één iemand. En we hebben ook allemaal maar één mening. En het... Um, ik heb soms het idee... Uh, nogmaals, oh goed, ik ben natuurlijk ook uh, inderdaad Maar 28... dus misschien praat ik ook niet. Oh. Maar, maar uh, nee, ik, heb, ik heb daardoor soms... Uh, um, of te vaak het idee dat argumenten worden doorgedrukt... omdat het jouw mening is en niet die van een ander. En niet omdat het de betere mening is. Uh, dus je gelooft gewoon niet in het hebben van idealen? Dat bedoel je eigenlijk met zoveel woorden? Nee, nee, nee. Je gelooft niet in een betere wereld? Ik geloof niet in het hebben van het... Van, ja, hoe zou ik dat zeggen? Ja. Of is dat De egoïstische ideaal. Ik weet niet hoe je dat zou moeten zeggen. Nee, maar idealen gaan volgens mij wel over gedeelde... Uh, ja. Nou, dan geloof ik ja. daar ja, Juist, dan, dan, dat, ja? dat, dat is iets waar ik. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Maar je ziet vaak dat dan uh, de harde schreeuwers, dus de individuele met een mening, dat dat dan uh, hmm. uiteindelijk. Uh, je en en hoe, beleef jij dan, hoe beleef je dan deze tijd van eurocrisis aan de ene kant, Europa dat bijna uit elkaar valt, in Nederland een, een frisse populistische wind, jongeren, eh, Occupy, eh, mm -hmm. Occupy ja. Beursplein. Op, ja. uh, hoe beleef je deze tijd? Het is zo, zo ingewikkeld. Ik ben een boek aan het lezen nu over de, over de eurocrisis. En uh, dan, dan bij elke bladzijde die je omslaat denk je... Jezus, dat ze dat daar zo ver hebben laten komen... door, uh, door uh, wat ze dan in Griekenland gedaan hebben. Of, jarenlang, in het jaar dat de verkiezingen waren... Uh, geen belasting te innen. Want dan kon de regerende partij weer wat zieltjes winnen daarmee. bijvoorbeeld. Of, en, uh, dus, en dan denk je, je, wat lees ik nu? Maar... Uh, ja. <laughs> Dat is ook maar weer één schrijver die zoiets opschrijft. En, uh, en, en, en, uh, die, je vind, je vindt de wereld gewoon te complex om überhaupt een standpunt in te nemen. Maar je nee. zal toch iets als schrijver, als jij je wil ontwikkelen als schrijver. Ja. Nee, dan dan zou je, nee, nee, nee. je ook iets te zeggen moeten hebben. Ja, precies. Okay. Nee, nee, nee, nee, de wereld is niet complex om, uh, om, om te begrijpen. Maar hij is complexer dan de meeste mensen denken dat hij is te begrijpen. Ja. En het, het, het, het, het, uh, va vaak ligt de waarheid in nuance. Vaak ligt de waarheid hm. in een gulden middenweg. En het hm. kan geen kwaad om daar af en toe eens uh, erkenning aan te geven. Ja, snap ik. Maar dat is over trouwens ook zoals Barnes hè, in Alsof het voorbij is. Zijn laatste ja. roman waar ik al eerder had. Daar, daar gaat het over dat iemand op dus als hij heel oud wordt geworden, dan ontdekt hoe complex het eigenlijk in elkaar zat. Die geschiedenis van vroeger waarbij een van de vrienden zelf moeit pleegde. Ja. Totaal verkeerd idee over gehad en dan ja. en dan en dan precies wat jij nu zegt blijkt dan. Ja goed en fout is natuurlijk ja. staan zelden tegenover elkaar. Want goed ja. denkt dat hij uh, goed is en fout denkt dat ook en uh, het, het ligt altijd ergens in het midden en uh, dat daar ligt Ik denk dat dat ja. uiteindelijk dan het probleem is. Te weinig het, het realiseren dat een ander... dezelfde ideaal als jij misschien wel heeft. Mevrouw Holdrix. Ja? Goeienacht. Goeienacht. Wat fijn dat u er bent. Ja, nou, ik vind vriendschap heel belangrijk. Ja. En vooral je hebt wel eens een, een tijd, een hele nare tijd. En uh, dan heb ik aan een echtpaar... We hebben elkaar leren kennen op de volksuniversiteit. Daar zaten we naast elkaar. En ze zijn beide nu overleden hoor. Echt. Maar daar heb ik zoveel steun van gehad. Zoveel steun. En ze hebben die vriendschap ook doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Dat is waar mooi. Waar ik ook heel veel gezelligheid aan heb. En ook een, een, een, een gewezen werk nemen van ons. En deze vrouw, daar heb ik al 60 jaar uh, vriendschap mee. Dat is wel heel bijzonder. Echt 60 zestig... jaar. Ja, ja. ja. En, en is We dat zijn altijd We zijn aan elkaar geplakt. Ja. En dan buren. Ik woon hier nu 17 ah. jaar. En ik heb zulke lieve buren. Ze zijn jonger dan ik. Maar dat vind ik iets anders. Buren vind ik iets anders dan vrienden. Ja, maar dat zijn vrienden van me. Buren worden nooit vrienden. Ja. Vrienden, vrienden ja. moeten ook misschien ja. maar geen buren worden. Nee. Ja, in mijn, in mijn geval wel. In mijn geval wel. Als mijn buurvrouw me een paar dagen niet gezien heeft... Nou, of ze staat met een balletje gehakt bij me voor de deur... of dan zegt ze, buffy alles is toch wel goed? Ja, maar dat zijn buren. Dat is echt dat is prachtig. Dat zijn buren. Maar vrienden zijn, zitten, wonen juist niet naast je. Nee, ja, nou zeggen ze wel eens... een goede buur is beter dan een verder. Precies, ja. Ja, Precies. ja of maar, dat u met uw buren eerder vrienden wordt... Om, omdat het uw buren zijn, dus de gelegenheid is ernaar. Ja, kan, kan. Maar ze zijn heel... Oh ja, ja dat, ge ge dat geloven maar we wel. Maar ik, ik vind e e twee maar dingen. We nemen op. Waar, e met die vrienden. En, want die vrienden kan je op je hand tellen. Hè? Ja, en waarom is dat eigenlijk? Ik weet niet wat het is. Maar daar heb ik zoveel steun van. Maar ja. wat, e mevrouw Holdrix, mag ik vragen hoe oud u bent? Ja, 90. Negentig? Negentig. Dus ik heb er natuurlijk al veel verloren. Nou, dat is een andere kant natuurlijk van het hebben van oude vriendschappen. Maar u, ja. wat, ik, wat, ik, wat ik eigenlijk bijzonder vind... en u heeft een vriend of een vriendin die u al 60 jaar heeft... De, de, ja, de, dat is de vrouw van een werknemer van vroeger van okay. ons. En die was 16 toen ik ze leerde kennen, toen, want toen ging verkeering met die werknemer van ja. ons. En nou ja, ze is nu 76 en we, zeggen, we zijn er gewoon aan elkaar geplakt. Ja. En, en, en wat, wat maakt jullie dan tot vrienden? Ik weet het niet. En ook met, met personeel, wat ik altijd gehad heb, we waren twee die zijn, Bij mij gaan ze altijd dood. Ja, ik neem ze oh. geen in hoor. Als de, de, <laughs> de oude Jij zijn kanker. Ook al oud. <laughs> ja, zijn ze ook al oud. Ik heb uh, twee hulpen gehad. Eén kwam de ene week en de ander, andere week. En die zijn dertig jaar bij me geweest. En nog tien jaar leefden ze. En we hadden nog contact met elkaar. Ja. En. En de, de andere vraag die ik had, want dat, dat is iets ja. wat mij wel intrigeert... Ik, ik, ik heb een aantal vriendschappen die, die dateren van mijn uh, jeugd... in ieder geval van ja. mijn middelbare schooltijd... en je merkt toch dat de vrienden die je op die leeftijd... en misschien dat Peter dat ook heeft... Uh, de vrienden die je op die leeftijd maakt... Ja. Ja, als je zelf volop in ontwikkeling bent en hevig... Ja. dat zijn de echte vrienden. En het wordt veel moeilijker om later in je leven weer nieuwe vrienden te krijgen... Hoe heeft u dat nou ervaren? Want u, u sprak ja, over nieuwe er, vrienden. Ja, ik heb er niet zo moeite mee. Maar hoe doet u dat dan? Nee, ik, ik weet het niet. Ik, heb, ik, ik speel ook piano. En de kan groep ben ik uh, geweest. Nu, nu heb ik, ben ik het allemaal aan het afbouwen. Maar daar heb ik ook nog waar ik nog piano mee speel. En daar brits ik mee. En, en, en, en uh, ik, ik, ja, dan speel ik ook piano. En uh, dat is echt ook een goede vriendschap. Ja, ja. Maar die is ook wel tachtig hoor. Maar goed, ze zijn allemaal jonger dan die. Ja, ik overleef ze allemaal, kan er niks aan doen. Ja. Ik kom uit een oud geslacht, ze worden allemaal tegen de honderd. Ach jee. God, God verhoede me. Ja. Maar... Ja. maar vriendschap, ook voor u is dat nog nu, juist nu nog heel belangrijk? Ja, heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Ja. En, en dat verliezen van zoveel vrienden, hoe Heel uitleert. erg. Heel erg. Vooral die, uh, die dat echtpaar uh, die ik toen op de, op de volksuniversiteit heb leren kennen. Mm. En die mij in moeilijke tijd zo tot steun zijn geweest. Denk ik veel aan. Ja. Ja. En die mis ik ook zo erg. Maar door hun kinderen en kleinkinderen uh, blijft het levend voor me. Maar dat is wel bijzonder dat je vriendschap dus kunt doorgeven. Ja. Dat ja. is iets wat ja. ik ja. nog... Ja, het, het waren ook bijzondere mensen. Ja. Het waren Want... ook bijzondere mensen. Nou, volgens mij heeft u gelukkig nog genoeg vrienden of buren al, ja. om u heen. Dus, ja. Dus, um, ja, anders weet je het niet. Precies, vrienden zijn ongelooflijk belangrijk. Nou, ja. dat, is, uh, dat staat nog maar weer zoals paal over water. Ja. Mevrouw Holdricks, ik dank u en ik wens ja. u nog een goede nacht. Dank u wel. Dank u. En nu ook een ontwettige uitzending. Ja, dank u. Ja. Ja. Um, Peter, dat fenomeen van um, later, volgens mij zijn dat toch de echte vrienden... Die je, die je in je jeugd maakt. Um, ja. Nou, toen je het zei, toen bedacht ik... dat dan, dat, dan, dat dan inderdaad is wanneer je uh, je ontwikkelt. En wanneer je ja. samen ontwikkelt... heb je waarschijnlijk ja, de kans dat, om dat je ik. naar elkaar toe te ontwikkelen. Ja. En je groeit omdat je dan open staat. Je ja, staat ja. open naar ja, elkaar. Je bent toch bezig ja, met het ontwikkelen van een persoonlijkheid. en Als je dat samen ja. met iemand anders dus. doet... laten we dan dezelfde persoonlijkheid een klein beetje aannemen. Ja. Het maakt, dat maakt misschien inderdaad dat, uh, dat in die periode van je leven gemaakte vriendschap daardoor zo lang houdbaar ja. blijkt. Fotos hebben vastgelegd. De kerkklok op zondagmorgen af en toe doorkruist met het fluitje van de eerste wedstrijd van de dag, 30 meter verderop. De deurbel van ons huis, gevolgd door het blaffen van de hond. Mijn vader's lach wanneer hij naar Volti towers keek en best wel weer een driftbui had. Het album Harvest van Neil Young met de mondharmonica in het openingsnummer, Out on the Weekend. Het telefonisch inbellen op de internetverbinding. Kruip starten van de auto van opa en oma... vlak voordat ze terugreden naar de andere kant van het land. De rammelende wasmachine bij Joey thuis. Naast het hok waar we altijd zaten te drinken. De kantine, als je buiten stond en wanneer de deur openwaaide... en er heel even een stortvloed aan drankgesprekken naar buiten ontsnapte. Joey's lach. Eerst hoog, haastig. Later zwaarder, groots, aanstekelijk. Je moest wel meedoen. Geluiden kunnen herinneringen herbergen als een, als een sieraden doosje, doosje waar je een horloge uithaalt... dat tegenwoordig veel te klein is voor je volwassen pols. En geluiden kunnen sterven. Nog een fragment uit de roman van Peter Zanting, mijn gast. Deze hele twee uur bij Casaluna. Eén uur en achttien minuten. Uh, en ook muziek kan herinneringen herbergen. Dit was dan een van die muzieken die jij hebt uh, beluisterd... bij het schrijven van de Vroeger, roman de, ja. van een IJslandse... Ja. Zanger, muzikant. Ja, hij zingt, hij zingt geloof ik niet. Maar ja, het is een, een, een multi-instrumentalist. Als het zo <laughs> ja, precies. Volgens mij hij speelt piano en ja. nog een aantal strikken. Strik Dat is een van die instrumentale dingen. Ik krijg een e-mail binnen van Emiel van Brakel. Heren, heeft Zanting ook een zielsverwant? Een vriend met wie hij zijn diepste gedachten deelt. Dus geen woordeloos voetbalmaatje, maar een jonge man... bij wie hij zich intellectueel en emotioneel thuis voelt. Het, ges het geschetste beeld van mannenvriendschappen... zowel door de heer Bolmeijer als uh, Santing, excuus, is tot nu toe wat eenzijdig. Ze lijken wel leeftijdsgenoten, wat we overigens niet zijn. Er zit wel een generatie tussen. Ik heb toch wel, schrijft uh, Emile van Brakel... ik heb toch wel drie echt heel diepe vriendschappen. Twintig jaar ouder, maar ook nieuwe, twee jaar oud. Ik ben midden dertig. Bent u niet allebei een beetje conservatief? Oh, nou, nou ja, ik denk dat uh, wat ik beschrijf is, is ook een vriendschap zoals die is uh, tussen jongens tussen de 12 en de 20. En een vriendschap moet misschien soms ook op zichzelf uh, volwassen worden om dat te worden zoals meneer uh, Van Bruykel dat beschrijft. Ja. En ik heb, ik heb zulke vrienden. En dat soort vrienden zijn ook nog steeds jeugdvrienden. Maar dat zijn ook nieuwe vrienden die ik gemaakt heb in Utrecht. Waarmee ik... Uh, hoe, hoe zei dat de intellectueel kan eiten, maar ja. waar, waar ik uh, om, uh, nou, niks meer te wensen heb van die vriendschap dan dat wat ik al heb. Uh, maar misschien is het belangrijkste daaraan dat dat zo is. Omdat ik, uh, om, omdat ik en die anderen en ook de vriendschap de kans heeft gehad... om Volwassen te worden. Precies. En dat heeft misschien En wat is dan effect. volwassen worden? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je, dat, dat je uiteindelijk uh, uh, elkaar goed genoeg kent en uh, zelf ook, uh, ja, hoe zeg je dat? Genoeg emotionele stabiliteit hebt om, uh, ja. om, dat, om, om dat te herkennen ook. Want je moet soms ook natuurlijk gewoon. Volwassen genoeg zijn zelf om te erkennen dat iets een diepe vriendschap is. En te erkennen dat je over dingen kan gaan praten. En dat ja. kunnen misschien jongetjes van 17, 18 ja. nog niet. Maar dan, heb je te, dan zijn het werkelijk andere soorten van vriendschappen. Het zijn andere soorten vriendschappen. Maar dat ja. zijn ook die vriendschappen die, uh, zoals we dan eerder zeiden, oppervlakkig. Maar die kan dus ook voldoen tussen 17 en 18-jarigen. En zijn dan ook voldoende. Later in je leven, zoals uh, meneer Van Braak zegt, een 20-jarige vriendschap. Hè, die al zo ja. lang duurt. Ja. Is iets heel anders en, en uiteindelijk natuurlijk waardevoller. Ja. Goed, um, nou, u, u, u blijft bellen, maar dat, oh, ik krijg nog een, een e-mail. Dat komt zo wel. Um, Brelina, goede nacht. Goede nacht. Zeg ik het goed, Brelina? Ik zeg maar, Brelina? Ja, nee, dat klopt. helemaal. Hallo. Hallo. hallo? Nou, zeg het maar. Ja. ja, nou, ik vind het onderwerp. Uh, Heel interessant en normaal bel ik eigenlijk nooit, maar ik dacht, nu moet ik gewoon even bellen. Heel goed. Maar um, ik ben op zich nog vrij jong, ik ben 24, dus... Uh, van de generatie uh, van Peter? Uh, ja, ja, ja, ja, en nog iets jonger eigenlijk. Hè. Precies, nou, ja, maar wel dezelfde, dat noem ik toch één generatie, hoor. Er zit maar vier jaar verschil tussen. Ja, nou, ik, ik ken mensen in mijn omgeving die er anders over denken, maar oh. <laughs> dat laat verder niet uit. <laughs> Nee, maar um, ik heb ik heb zelf uh, sowieso onwijs gave vriendschappen waar ik echt ontzettend blij mee ben en een van de vriendschappen die er wel echt uitspringt is met met een uh, nou eigenlijk met een groepje. Het was een stuk of uh, acht tot tien man, maar inmiddels twintig doordat iedereen een partner heeft zo'n beetje. Ja. Yeah. En uh, nou, die, die vrienden die zijn bijna allemaal uit mijn basisschoolklas zeg maar en een enkeling uit een klas daarboven. Ja. Yeah. En. Uh, nou ja, dat is eigenlijk vanaf de basisschool al gegroeid, zodra we naar het middelbare onderwijs gingen en dat we met elkaar gingen stappen. Uh... Jij ja, bent maar wel ook... daarna naar dezelfde school ook gegaan, uh... Jullie dan? Of... Niet... Ja, niet allemaal, maar ja, de 1D-Havo en ja. de andere VBO en de volgende Mavo. En... Ja. Maar ja, we hadden wel een soort van uh, vaste dingen. We gingen bijvoorbeeld met elkaar naar school rijden. Maakt er niet uit of dat de 1 havo deed of de andere wat anders, zeg maar. Ja. En, en, en elke fase heeft wat, ik bedoel daarna zijn een heel aantal op kamers gegaan, ik ben thuis blijven wonen, dus je zit wel allemaal in een andere, ja, want, ander leven dan zeg Ja, maar. Is, is de afstand nu groter of ook echt groot of nog wel relatief dicht bij elkaar dat, dat u uh, bij, jullie bij elkaar nou, wonen? Voor de, ja, voor de meesten relatief dichtbij, maar ik... Uh, dat, nou, dat zeg ik niet helemaal goed. Uh, nog twee andere stelletjes wonen uh, wat verder weg. Want uh, de vrienden wonen allemaal in Zeeland. En ja. ik zelf woon nu in Bodegraaf, vlakbij Woerden. Ja. Dus ja, uh, een uurtje en een kwartier, zo'n beetje. Dus het is op, op zich voor mij wat te overbruggen. Ja. En hoe vaak doet u en... dat? dat uh, uw eigen uur en vijftien minuten? Huh. Uh, ja, dat, dat is heel wisselend. Soms is het één keer in de twee maanden, andere keer is het... Uh, uh, uh, elke maand of, of soms twee keer in de maand, zeg maar. Dat is net... Uh... En als je er bent, dan is het net alsof je er gisteren ook was geweest. Ja, nee, dat absoluut. Ja, en, dat is, dat kijk, wij, wij zijn ik ook leuk. wel... Sorry? Ja, nee, dat, dat vind ik mooi. Dat, dat, uh, ik ken zulke vriendschappen ook. Dat, dat is denk ik ook een, het goede soort vriendschap. Daar binnenkomen en dat dan niet per se... Uh... Veen maanden hoeft of net de vraag gesteld worden van waar was je dan uh, vorige ja. week. Maar dat het gewoon was alsof je uh, alsof elke dag bent. Het is een soort vertrou echt vertrouwen. Dat zo omschrijf ik vriendschap voor mij wel eens. Dat dat, dat, dat, dat gebaseerd is op, op, een, op een soort onvoorwaardelijk vertrouwen. Ja. ja, nee, maar dat ervaar ik ook wel. En wat op dit moment bijvoorbeeld heel gaaf is, is dat één vriendin is gaan studeren in Amerika... En, en de eerste is in september vertrokken en de eerste vriendin is daar al langs geweest. En... Ja. Uh, de rest stuurt, uh, ja, om de beurt sturen we elke maand een pakket met tijdschriften, zeg maar. En ja. een briefje erbij. En, ja. uh, dat is heel veel zelfsprekend bij ons, zeg ja, maar. Ja, mooi om te horen. Ik heb ook een, een goede vriend van mij, ook wel redelijk uit mijn jeugd, die, die nu uh, een, een stage doet op Curaçao. En ook al meerdere die daar dan alweer tripjes voor gepland hebben. Van nou, met kerst komen we naar je toe. <laughs> ja. Ja. ja. Heel goed. Wordt veel Skype ook, denk ik, of niet? Eh. Uh ja ik ben nog niet heel erg uh, wat dat betreft niet heel veel bezig met sociale media en ik uh, ik slaap mee op een binnenvaartschip dus de internetverbinding is nou ook niet altijd om over naar huis te schrijven je slaapt op een binnenvaartschip ja. Ja, ja op dit moment ben ik in mijn eigen huis maar uh, meestal vaar ik gewoon op een binnenvaartschip en dan ben ik het weekend wel thuis maar door de week niet ja, dan ben je altijd op weg ja dat is ook, ja. een, dat is ook een leven uh, ja dat is een heel ander leven en dat moet je ook realiseren Zeker ten opzichte van vriendschap. Ja, bijvoorbeeld. En bestaat de vriendschap uh, daarop? Op het schip? Uh, uh, ja, in, in ons geval denk ik Of is dat wel. gewoon een collegiaal alleen? Mm, voornamelijk collegiaal en het ja. risico op het schip is ook wel dat je te veel op mekaars huid zit, zeg maar. Ja. Dat oh, heb je ja. eigen partner ja. al, maar ook met als er andere gezinnen of, of uh, collega's zijn. Ja. Uh, het risico is dat je doordat je 24 uur per dag op elkaar zit, dat je een beetje te veel uh, in elkaars privéleven komt en ja. dat is wel belangrijk om dat goed af te schermen. Precies. Vriendschap is dus ook gebaat bij afstand merken wij nu. Ja, nee, absoluut. een interessant absolutely ding. Absolutely. Dat je ook, en zeker dat een element moet zijn. Dus aan de ene kant, denk ik, vertrouwen, maar ook afstand. Dat is ook, dat is ook een kenmerk van vriendschap. Ja, mooi. Ja, zeker. Ja, en wat, wat, ik, wat ik hoorde. Uh, eerder vanavond of ja. vannacht. was van. Uh, het is veel doen. Maar ik denk dat het misschien, ik, misschien geldt dat voor jongensvriendschappen. dat weet ik niet. Maar ik ervaar juist dat de balans. zeg maar, tussen serieus en. Uh, gewoon lekker gek doen. en. Uh, ja. vooral doen waar je zin in hebt, zeg maar. dat dat. Uh, dat die balans zeg maar, er juist voor zorgt... dat ja. het een gezonde vriendschap blijft... en dat je met elkaar meeontwikkelt. Ja. Ja. Dus jij bent een, een goede vriendin? Uh, dat hoop ik wel, ja. Nee, daar doe ik wel alles voor. En mijn vrienden zeggen van wel. Ja, Goed zo, ja. uh, dat vind ik wel geweldig om te horen. Belinda dank je wel. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. En uh, goedenacht nog. Ja, ja jij ook. Fijne nacht. Ja, dag. dag. Oké, okay, bedankt. Dag. N ja, Mick, goedenacht. Uh, Mick uit Appingendam, goedenacht. Hè. Hallo. Heb je het over vriendschappen en ik werd even een half uur geleden wakker, was al een beetje te dommel en hoorde ik dat plaatje oh, van Nick Drake. Ja. ja. Nou, dan kan je me wegdragen en vind ik prachtig. Ja, waarom ik vind, vind altijd... jij waarom vind dat zo mooi? Uh, nou, de, de, de muziek is mooi als het je meevoert ergens naartoe ja. in je gedachten. Mm -hmm. dat, dat, dat, dat hoef ik niet verder uit te leggen denk ik. Mm. Maar, nee, wat, wat mij betreft ook. niet. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Begrijp je? Ja, ja, ja zeker. Ik begrijp helemaal okay. wat je bedoelt, ja. Luister, ik heb in 1973 uh, ben ik uit Den Haag hier naar het noorden gegaan, naar Delcel. Ik woon inmiddels in Amsterdam. Dan ga je met je vrouw een nieuwe toekomst tegemoet en verbrand je een beetje al die schepen achter je. Ja. En heb je jarenlang vriendschap gehad, vriendschappen. En dat blijft uh, altijd nog wel in, de goede dingen blijven in je hoofd zitten. We hebben heel veel lol gehad in de jaren zestig, motor, mooie muziek en dergelijke. En naarmate je ouder wordt ga je er steeds meer mis. Ik heb altijd een beetje heimwee naar de jaren 60, een soort nostalgie naar vroeger. Ja. Drang. Ja. En ik krijg, 14 dagen geleden krijg ik een mail van iemand, dat, dat is, uh, blijkt de weduwe te zijn, van een oude vriend van me... die ik eigenlijk 40 jaar uh, uh, eigenlijk ook achtergelaten daar met zijn broer, waar we vroeger ook mee gingen vissen... naar de dans en een biertje halen, een maken en zo. Ja. En dat bleek die in uh, afgelopen mei overleden te zijn. En dan uh, mail ik met zijn vrouw, met zijn weduwe dus, ja. en die ik ook wel oppervlak ken. En ik uh, nou ja, probeer er toch wat van te maken een beetje, en verhaal ervan te maken... Het blijkt dat hij dan ook zegt van, goh, hij had nog zo graag wat van je willen horen hey. ja. ja. En ik dacht dat ook eigenlijk. Maar we hebben veertig jaar eigenlijk weggegooid. We hebben veertig jaar niet dat contact opgenomen? Nee, het is vanaf eind jaren zestig, begin jaren zeventig, hebben we nooit geen contact met elkaar gehad. Met het idee van, oh ja, het zal er goed zitten en iedereen gaat zijn eigen leven. Ja. Dus er zijn waren wat schepen achter je. Maar die vriendschap is toch altijd in mijn hoofd blijven zitten van bepaalde mensen. En hij hoorde er ook bij, met zijn broer samen. En blijkt dat hij nou eigenlijk in afgelopen mei overleden is, helaas, aan een ernstige ziekte. En dan hoor je van zijn weduwe dat hij, dat hij had het ook wel fijn had gevonden. Als we weer contact hadden gehad, dan denk ik van verdorie. Ja, maar hij precies. heeft het gedaan, ik heb niks gedaan. Allebei, en dan... niet, allebei het niet gedaan, het allebei wel nee. gewild. Ja, en dat, ja. dat, is, uh, dat is hard gelachen. Hè? En dan, uh, ja. Dat is een pijn. Je, je kan er niks meer terugdraaien natuurlijk. Hè? Nee. Maar hoe komt de weduwe dan bij jou terecht? Hoe kan dat dan dat ze dus kennelijk... A... Ja, het, het, het, de beslissing heeft genomen om contact te zoeken en B, je zo makkelijk heeft kunnen vinden. Zij heeft mijn naam, uh, zij kent me ook van vroeger, want we gingen vroeger met allemaal, hadden we een groepje al leuk naar de danstenten gingen. Mm. En zij heeft mijn naam uh, via schoolbank uh, opgeduikeld. Ja. Ze zei: zal ik die eens even mailen? Van dat, uh, dat Jan, zo heette die, overleden was, ja. helaas. Zo. En, dergelijke. en zo is het een beetje begonnen, zijn we wat mailen geslagen. Ja. En ik heb uh, gisteravond heb ik inmiddels contact met zijn andere broer gehad, ook een goede vriend van mij in die tijd, uit die tijd, die ik ook verloren was. Ja. En die Ed heet hij. Ik zeg Ed, we hebben eigenlijk 40 jaar weggegooid van ons leven. Ja. Hey, maar, maar is dit dat, dat dit nu gebeurd is niet dan, uh, om het positief te bekijken, ook weer een reden geweest omdat, hè, dus een, een vriend die helaas overlijdt, maar je had het over meerdere vrienden, omdat die kans dan wel te grijpen bij diegenen die nog in leven zijn. Dus bijvoorbeeld het, met die broer uh, en misschien andere vrienden van vroeger. Goeie vraag. Ik heb tegen mijn vraag gezegd van wat, wat zich nu aandient en wat, wat er nu uit voorkomt uit de, de komende vriendschappen, ja. dat ontluikt dan weer na zoveel jaar, eigenlijk door, door, eigenlijk door een rotsituatie, kom ja. je weer contact met elkaar. Ja. Ik zeg, maar dat laat ik niet meer, dat laat ik niet meer los hoor. Nee, precies, dat is dat, dat, dat is wat je er wel nog uithaalt ja. en uit kan halen. Ja. En, en, en waar je dan echt, uh, ja. die heim. naar vroeger naar de jaren 60, vooral met die muziek. Dat, ik zeg, muziek is goed als het je meevoert naar oude tijden. Ja. Hm. Dan dus zit je daar te vissen of je loopt langs het strand met een bepaalde muziek. Dat is het mooie van de muziek van vroeger, vind ik tenminste. hoor. Ja, ja. Maar is het dan niet leuk in Appingedam? Uh, is het iets, nou, mis dan, mis het je dan iets in afgeven. het leven daar dat je, dat je eigenlijk teruggevoerd zou willen worden naar Den Haag in de jaren 60 en 70? Nou, 60 dus ja, wel. Ja, ik, weet, ik, ik heb gewoon heimwee naar die tijd. Na, na, na, ja, toen was het alles nog goed hè, jong, en jong toen had je ook wel zorgen. Achteraf was het een soort hemel op aarde, hoor, die jaren zestig... met ja. de muziek, met de poegjes, weet je wel, eerste autootje. En nu is de mens, is, uh, mensen hebben veel te veel eigenlijk... Van, ja, ja ik, ik ben er wel tevreden, ik tel mijn zeven dingen. Maar vroeger moest je echt sappelen voor iets, hè. Moest je een brommetje kopen afvertaling voor autootje. En uh, was werk genoeg. Uh, het was veel vrediger als nu, ik weet het. Ja, nostalgie, naar vroeger die drang, hè. Ja. En, en, en heb je dan daarna, toen je eenmaal vertrokken was naar het noorden van het land... Eerst Delcel, uh, heb je geen nieuwe vrienden gemaakt met wie je... Jawel, oh, een heleboel. Maar dat is ik niet hetzelfde. Had, ik, had, ik had vroeger wel zoveel vrienden, dat mevrouw zei van... Uh, joh, kom eens allemaal eten. Nou ja, ja <laughs> dat moet je nagaan, ja. Ja. ja. Maar die drang van vroeger naar, naar de mooiste tijd van je leven... dat blijkt toch wel je jeugd te zijn. En dat ja. je, eh, ik bedoel, verkerings en zo en dergelijke, je bommertje, joto's. De mooiste tijd van de jaren zestig met de, met de opkomende muziek, ja. En met de bekende bandjes. Dat <laughs> blijft altijd in je hoofd zitten. En naarmate je ouder wordt, gaat het aan je vreten. Zeg ja. van je hebt je telt je zegeningen, maar toch. Ja. Dat was een stukje nostalgie. En dat, dat komt dan nog terug via een grote uh, gemeentering uh, uh, dat er iemand overleden is. En hoeveel of, zijn er dan nu, Mick, hoeveel zijn er dan nu nog die je zou kunnen terugvinden, terugzoeken? Wie zijn dat dan nog? In Den de Haag doe je? Ja. Nou, spoeling moet doen hoor. <laughs> ja, je hebt een stuk of vier, vijf nog van vroeger wel. Ja? Ik heb uh, een paar jaar geleden belde er met iemand als uh, middags telefoon kreeg En het was mijn oude vriend van ook uh, uit Den Haag, na 35 jaar. Waar, vroeg, waar ik voor ook mee ging vissen en dergelijke, ja. hebben we liever liever leven meegedeeld. Zo ja, van ja, ik weet niet wat het is, dan vries je elkaar uit het oog en dan iedereen gaat zijn eigen weg. Ja. Ja. En waren dat dan vriendschappen waarbij je ook heel veel bespraken, de, de, ja. ging, kon je echt... Ja, ik had vroeger een vriend die bood nou uh, tegen de Belgische grens dan, dat is ook lekker dichtbij, 400 ja. kilometer bijna. Dus dan ga je ook niet van makkelijk een bakje doen, maar daar heb ik veel contact mee. En dat, uh, ja, dat gevoel je dan op van vroeger. oude ja. verhalen dat we gingen vissen met de muziek. We hadden een beetje. Ja, maar als je, zit, als je gaat vissen, dan zeg je niks. En als je naar muziek luistert, dan luister je naar muziek. Dus dat gaat niet ja, over maar... dat je met elkaar diepe, diepgaande gesprekken voert over de zin van het leven. Of nou, als je iets. Je kan me eraan gaan vissen, komen er heel wat gesprekken over. Ja, zijn, ja, ja dat kan ik me misschien ook wel voorstellen. Die ja? <laughs> dat <laughs> ja, toch maar ja, dat, dat Eigenlijk, <laughs> ja, ja. <laughs> eigenlijk die uh, meestal over dames, natuurlijk, uit die tijden. Ja. Als je ja. jong bent, van, joh, hoe vind je dat? Dus, maar als je nou, dat, dat vraagt me af. Dat voor gesprekken voer je dan over de dames? Want, want dat, ah, ja, dat, volgens, ja, mij, volgens ja. mij worden er helemaal niet gesprekken gevoerd over de dames. Dat doen mannen helemaal niet. Nou, maar als je jong bent wel, hoor. Ja, maar hoe, hoe, hoe ging dat dan? Nou ja, van, via uh, Van haar, uh, denk je, nou, met verkering en dergelijke. Ik ga het niet helemaal uit, diep hier zelf, maar uh, ja. dan ben je jong en dan uh, ben je verliefd. En dan, uh, ja. ja. Ja. En dan is uh, mijn camera ook verliefd op die man zegt van nou, ik zeg hoe via je die, en dan ga je over al dat soort dingen praten. Garantie ja, ja, ja, ja. hier, garantie daar, en over een week is het eruit, want dan heb je weer een nieuwe. Ja, precies. Ja. Ja. Precies, dus over echte liefde maar, maar, maar, gaat het dat, dan dat, misschien dat, niet, maar wel over. Ja. En het ja. komt dat je gaat trouwen, en dan mag niks meer, hè. Oh. Snap je wat ik bedoel? Nee. Je hebt okay. zoveel, uh, je hebt in, je, in je jeugd heb je zoveel garanties laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vind, nou ja, dat, dat gaat automatisch allemaal, de een meer dan de ander. En dan ga je in één keer trouwen dan mag je niks meer. Hè. Van, ja. Ja, dan moet je bij je vrouwtje blijven. Niet dat ik spijt van dit, maar de natuur zegt van... hé, hey, ja. dat heb ik jarenlang anders gedaan. Hmm. Ja. Nou, nou, en dan, je, dan, dan, dan heb je weer die vrienden nodig om erover te kunnen praten. Mick, okay. eh, het is twee uur. Jammer, joh. Ja, we kunnen nee. nog wel even door kunnen gaan. Maar die jaren zestig ja, halen we niet terug, hoe dan ook niet. Nee. Nee. Dat moet je zelf compliment... doen. Compliment voor de leuke uitzending. Dank je wel. Goed dankjewel, om te Mike. horen. Nou, goeienacht nog. hè? Dag. Dag. Dag. Okay. Hoi, hoi. Die complimenten zijn Peter voor jou. Ik dank je wel. dat Lex. je zo lang bent gebleven. Um, um, het volgende boek Daar hebben we helemaal niet over gehad, maar dat komt. Dat moet. Ja, dat gaat er komen. Weet je het al? Ik weet wel ongeveer wat ik wil gaan vertellen. Ik weet zo. voor de rest nog niet zoveel. Zolang er maar iets in jouw kop zit. Ik ja, dank je veel succes. Dank je wel. Morgen heeft Helco Span Jeroen Zeilstra te gast. De muzikant.